Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op, als je de komende weken met de trein moet, misschien rijdt die wel helemaal niet. NS-medewerkers leggen vanaf volgende week woensdag steeds in een andere regio het werk neer, waardoor er daar mogelijk een dag lang geen treinen rijden. Dat begint in Noord-Nederland, maar meer details hebben we nog niet. De stakingen zaten er al wel even aan te komen. Medewerkers vragen al een tijd om meer salaris en betere roosters, want nu vinden ze de werkdruk veel te hoog. In Frankrijk zijn deze zomer 26 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. is tot nu toe al bijna 60.000 hectare aan natuur weggefikt. En een deel daarvan is dus aangestoken, zegt onze correspondent. Dat is bijvoorbeeld een man in de Bourgogne die bekende 19 branden in 6 weken te hebben aangestoken. In het zuiden van Frankrijk, in de Ero en de Ardèche, daar zijn twee mannen opgepakt die ook bekentenissen hebben afgelegd. Eén van hen werkte zelfs bij de vrijwillige brandweer. En wat je leest op basis van politiebronnen is dat al de ...deze mannen erop kikken een bosbrand te veroorzaken. Ze doen het echt voor hun eigen genot, zou je kunnen zeggen. En nu heeft een deel van Frankrijk last van het andere uiterste. De regen komt met bakken uit de lucht, zorgt weer voor problemen. Meerdere wegen en metrostations in Parijs stroomden vol en moesten worden gesloten. En vandaag kan het vooral in het zuiden gaan spoken. Op meerdere plekken gaan campings dicht en worden kampeerders voor de zekerheid weggestuurd. En misschien nog wel een nuttig onderzoek, zo met Lowlands voor de deur. Want waarschijnlijk heb je je paracetamolletjes en misschien wel andere pillen je hele leven eigenlijk verkeerd ingenomen. Een Indiaanse wetenschapper vergeleek meerdere lichaamshoudingen en ontdekte dat rechtop zitten of staan helemaal niet handig is. Als je gaat liggen op je rechterzij komt een pil terecht in het diepste deel van de maag. Daardoor lost hij bijna 2,5 keer sneller op en werkt hij dus ook veel sneller. Ongeveer 10 minuten duurt het dan, terwijl je 23 minuten moet wachten als je zit of staat. Op je linkerzij is het allerslechtst, dan moet je meer dan 100 minuten wachten. Het weer, het is bewolkt met af en toe een flinke buit, wordt gaat graad 24. Vanavond volgen er vanuit het zuiden opklaringen. Morgen weer wat zon, smiddags nog kans op een buitje en opnieuw zo'n 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N208 van Sassenheim naar Velsen staat file tussen Zandpoort en de afrit IJmuiden 2 kilometer. De vertraging is nu een kwartier.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 wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe, of je nu slaat of eet, Kleed. Een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. De grootste radiostation van Nederland. You catch them, catch them, and you put them in chains. Ik ben vandaag begonnen met Herman Brood en Henny Vrienden met Als je wint, dan heb je vrienden. En Revolution Time en Ruud Gillet met South Africa. Oh. ...met I Go To Sleep. Gratis Nederlandse les voor beginners. De cursus is gratis. U betaalt alleen het boek. Met Zand voor Pas is het cursusboek ook gratis. Aanmelden via de website... ...of via telefoonnummer... ...5740330. 5740330. En het is vanaf 7 september... ...op een woensdag... ...van 10 tot 12 uur. En de locatie... ...pluspunt... De volgende in de lijst is Maywood, Late at Night. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Bumble and the Stingers was een Amerikaanse band met wisselende bezetting tussen 1960 en 1965. Gespecialiseerd in rock'n'roll argumenten van klassieke melodieën. De grootste hit van de band was Bumblebee Boogie. De nummer 21 bereikte in de Verenigde Staten en Nut Rocker, een erg rockende variatie op Tchaikovsky Notenkrakersuite, dat nummer 1 bereikte in de UK Single Charge in 1962. De opnames zijn gemaakt door sessiemuzikanten bij Rendezvous Records in Los Angeles. Toen hun opnames succesvol waren, werd een tourneeband geformeerd, geleid door RC Cramble. 3 november 1941 tot 2 augustus 2008 als Billy Bumble. Hier zijn de Bumbles en de Stingers met Bumble Boogie. We'll Next to mine And dream on I've been fucked up and I've been fooled I've been loved and ridiculed And take a sentence and Oh I Peukvrije stranden zijn hard nodig. De filters van peuken bestaan namelijk uit celluloze akstaat Een plastic dat heel langzaam en zelfs niet vergaat. En als peuken eenmaal op het zand liggen, zijn ze ontzettend moeilijk op te ruimen. Strandpaviljoen Havana, aan zee, heeft een slimme strandasbak gaan bedacht. Aan een grote tak hangen lege blikjes aan een touwtje die je dan op een bedje of een stoel kunt hangen waar je je peuken in kunt deponeren.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 3 in 1 een eerbetoon aan een verleden week overleden filmicoon Olivia Newton-John. Geboren in 1948 en overleden 8 augustus 2022 was een Britse-Australische zangeres en actrice. Ze werd geboren in het Britse stad Cambridge. ...maar verhuisde met haar familie naar Australië toen ze vijf jaar was. In de jaren zestig keerde Olivia terug naar het Verenigd Koninkrijk. In 1970, op 21-jarige leeftijd, begon ze haar mu muzikale carrière in de groep Tomorrow... ...afgeleid naar haar tweede film Tomorrow. Hoewel deze groep geen commercieel succes werd... ...slaagde Olivia er snel in om een solocarrière te beginnen. Ze scoorde haar eerste hit in 1971... Ze had een relatie met Bruce Wills, gitarist van The Shadows... en trad op in de wekelijkse show van Cliff Richard. Olivia kwam in 1974 met Long Live Love uit voor het Verenigd Koninkrijk... op de 9e Eurovisie Songfestival en eindigde met 14 punten op de 4e plaats. In 1974 was zij een van de populairste zangeressen van het Verenigd Koninkrijk. Korte tijd later verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Ook daar kreeg ze een succesvolle zangcarrière... Ze scoorde er vijf nummer 1 hits en won vier Grammy Awards. Als actrice kreeg Olivia vooral bekendheid in de film Grease uit 1978... waarin ze de hoofdrol vervulde naast John Travolta. Wel scoorde ze in Nederland nog een nummer 1 hit met Xanadu... de titelsong van de gelijknamige film uit 1980... waarin ze samen met onder andere Gene Kelly en Michael Beck speelden. Hier zijn achterinvolgers uit Grease... ...hopeless devoted to you... ...physical... ...en ook uit Chris een nummer... ...samen met John Travolta natuurlijk... ...you're the one that I want. Veel plezier. Sleep. I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello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 Somewhere feeling lonely Or is someone love ...was Lionel Richie met Hallo. In aanloop naar de Formule 1... ...wordt Zandvoort helemaal... ...Crampri-proof. Zo staat het reuzenrad weer op het Badhuisplein. Samen met de kartbaan... ...waar kinderen zich max verstappen kunnen voelen... ...het resultaat is... ...dat het plein weer helemaal leeft. Waar zouden we... ...deze publiektrekkers van Zandvoort moeten laten? Daarom pleit ik er wederom voor... ...om het plein niet vol te bouwen... ...met hotels en appartementen. Weguitzicht... Wat is er mooier als je het kerkstraat uitkomt en dat je dan de zee in volle glorie kan aanschouwen. Laten we deze ruimte koesteren. Er zijn er zoveel misbaksels in ons dorp. En ik ga door met trokkene keks met hart en ziel.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 Thank you